Nieuws van 12 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De kansspelautoriteit gaat mogelijke misstanden bij de staatsloterij onderzoeken. Aanleiding zijn signalen van binnen en buiten het bedrijf dat de trekkingen niet altijd volgens de regels verlopen. Zo zou er bij de loterij in januari minder zijn uitgekeerd dan de bedoeling was. Volgens de directie van de staatsloterij is van manipulatie van het trekkingssysteem voor zover bekend geen sprake. Het bedrijf werkt volledig mee met het onderzoek van de kansspelautoriteit. Minister Opstelten van Justitie vindt dat deelnemers op de staatsloterij moeten kunnen vertrouwen. En ook staatssecretaris Wiebes van Financiën steunt het onderzoek. De dropping van honderden parachutisten op de Ginkelse Heide is uitgesteld. Door de mist kunnen de vliegtuigen niet opstijgen. De parachutisten zouden vandaag de luchtlanding van operatie Market Garden uit september 1944 naspelen. In plaats van de twee droppings komt er nu één, waarschijnlijk rond één uur vanmiddag. Dan landt alleen de eerste groep parachutisten. Op de Ginkelse Heide worden duizenden bezoekers verwacht. Dat leidt tot files op de randwegen. De Belangenvereniging voor Zelfstandig in de Bouw, Hout en Techniek heeft voor zijn leden een zwarte lijst met wanbetalers opgesteld. Daarop staan de namen van bedrijven waarmee de leden beter geen zaken kunnen doen. Volgens Zelfstandige Bouw gaat het om bedrijven die ZZP'ers wel aan het werk zetten, maar nooit de rekening betalen. Volgens de Belangenvereniging neemt het aantal wanbetalers in de bouw toe en roept het kabinet op hier tegen harde maatregelen te treffen. Duizenden Koerden zijn gisteren in grote paniek van Syrië naar Turkije gevlucht voor terreurgroep Islamitische Staat. Volgens de Turkse autoriteiten zijn het er 45.000. Journalisten ter plaatse denken dat het er minder zijn. De vluchtelingen komen uit de Noord-Syrische stad Kobani, die wordt belegerd door IS-strijders. De moslimterroristen zouden inwoners van de stad vermoorden, omdat ze hen als ongelovigen beschouwen. Het weer, nog altijd hier en daar mist, maar op veel plaatsen breekt de zon door. In het zuidoosten ook kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen koeler en ook kans op buien. Dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vando il punto di equilibrio dei sentimenti lei, lei, cercare nei miei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 It is with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 le vuole cerimonie visibili estreme indispensabili della vita ich töm io lo fermerò per dare un po' d'eternità a quei momenti che troppo Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM I, I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head the Because... crown Celebrations are happening jou de grond te heet wordt dan ga ik voor je door het vuur verschillende karakters maar hetzelfde avontuur we zijn dan jij Alles wat ik heb gedaan en alle dingen die ik zei mijn tranen en mijn dromen Je was er every day. California, -y. you'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy bun.